zijn we dan. Daar zijn we dan. Een hele goede dag, lieve mensen. Jullie luisteren weer Dat weet naar je niet. de podcast. Ja, maar je weet niet of ze lief zijn. Misschien zijn het wel hele stoute mensen. Nee, nee, alleen maar lieve mensen mogen naar onze podcast luisteren. Als jij stout bent, mag je niet luisteren naar de podcast. Ja, maar stout... Oké, okay. ja? Ja. Okay. nou, lieve mensen, welkom weer bij de podcast. Ik sta hier niet achter trouwens, ik wil niet discrimineren op lief of stout. Oké, okay, dan ja. mogen stoute mensen... Dat is okay, het, goedendag dat is een... mensen, welkom ja. bij de podcast uit Volksmond. Ja. Ja? Oké. Okay. Want nee, laten we even terug, hoe wil je die lijn bepalen, wat lief of stout is? Vraag de Sinterklaas. Nee, nee ja, maar ja. dat is nu niet. Ja, maar die is wel autoritair op dat gebied. Zeker, maar... Die heeft dat boekje en daar staat het al in hoor. He's is out of the picture, man. Nee. Hij is uit de fotolijst. Hij is helemaal niet uit de fotolijst. Zeker wel. <laughs> hij is <laughs> Ria sinds 5 december man. Wow. Zelf. Hij is gone. Wow ja. Hij is een Maar hij komt weer terug hoor. Moet jij eens opletten? Ja, maar hij komt wel alleen. <laughs> ja, nou maar goeiedag lieve mensen. We gaan vandaag een kort fabeltje doen uit Marokko. Het heet de vlieg en de vervelende kutmier. Nee. Nee, hoe heet het ook weer? De vlieg en de flow. Oh, oké. Okay. Hoe vergeet jij al binnen een halve minuut hoe het sprookje heet dat we besloten te gaan doen vandaag? Nou, uh, ze zeggen wel eens dat ik het geheugen heb van een vlieg. <lacht> Dankjewel. Oké, okay, dus we gaan lekker het sprookje doen. De vlieg en de flow. Ben je er klaar voor? Ja. Nou, Dan let's gaan go. We. Into de sprook. We duiken er gelijk in. Trouwens overigens nummer 10 van de sprookjes top 100. Guinness World Book of Records. Records Book of Guinness. Dan weet je dat. Ja, en Guinness bier Guinness. Yes. Well, dit is het verhaal. Van de vlieg en, en de, de flow. flow. Ben jij nou verward van wat er allemaal is gebeurd? Maak niet uit, gewoon doorluisteren. En doe je dat niet, dan lig je eruit. Ja. Dan ben je uit, uit de volksmondpool. Dan ben je de zwakste <laughs> schakel. Tot ziens. Ja. <laughs> Op een dag kwam de flow de vlieg tegen. Het was lang geleden dat zij elkaar voor het laatst gezien hadden... en ze begroeten elkaar hartelijk. De flow die merkte op dat de vlieg rood doorlopen oogjes had... en zij vroeg naar de reden. Ik zal het je vertellen, legde de vlieg uit. Stel je eens voor, ik ben samen met een man. Ik steek de man, want dat is mijn natuur. Hij slaat mij omdat is zijn natuur. En dan heb ik me toch plezier. Ik lach en ik lach zo hard dat daardoor mijn ogen bijna uit mijn hoofd gerold zijn. En beiden sloegen zich op de knieën van het lachen. Maar jij dan? sprak eindelijk de vlieg. Jij hebt helemaal geen nek meer. Wat is er met je gebeurd? Ben je een niet-nek of zo? Wat mij betreft... Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee? nee? Na, ja, dat is, dat is geen flow, hè, natuurlijk. Wat is wel een flow? Wat mij betreft... Je weet wel dat ik erg koudelijk ben... Nou vind ik het leukste plekje van de mens daar waar het het warmst is. Ik laat me dus zo tussen de huid en de kleding glijden. Maar daar is het erg nauw. Zo nauw dat ik duw en ik heb zo hard geduwd dat ik daardoor mijn hele nek naar binnen geschoten is. En dit was het sprookje. <laughs> dit was De, inderdaad is het, wat het sprookje. Is dit, <laughs> dat was een sprookje van helemaal niks. Nee. <laughs> ja, dit is geen asopus Het is duidelijk geen nee asopus ja. die kwam niet in Marokko. Nee. Die kwam niet in Marokko en dat hoor je, ja. Nou ja, toen ging je in Zuid-Marokko zijn vliegen en vlooien een ware plaag. Door enorm te lachen relativeren de vertellers het ongemak. Maar ja, was Asopis daar geweest? Hij had hier echt een puikverhaaltje van gemaakt Ja, hij had hier echt wel een dik verhaal ja. van gemaakt. Dit was, uh, ik vond, het, ik vond, ik denk dat ik dit misschien wel het, het, het slechtste verhaal tot nu toe vind. Het is een fabel, hè? Ja, dat, dat hoeft niet per se gelijk slecht te zijn. Ik bedoel, De Hond en de Wolf was een fantastische fabel. De Wolf en de Hond. Ja, de, uh, fantastisch is, is een. een... Die, die vonk, die en, en, en, en die andere dan, met de, met de konijn en de, en de, en de en schildpad? Die was goed. Die was echt goed. Ja. Dat, was, dat was echt goed. Okay. Ja, ik heb en, en dan komt dit. Dat vind ik jammer. Ik begrijp je, je ongemak hier. Je, dit vind uh... ik echt heel jammer. Oké. Okay. Ik ben erg teleurgesteld in de Marokkaanse fabel. Wat gaan we dan doen? Nou. Maar ze hebben wel tolla gemaakt. To tolla was, was goed. Tolle tolle was goed. Was goed. Ja. De Marokkaanse sprookjes, die, die zijn tot nu toe uh, fantastisch. Goed. Maar de maar... fabels, die mogen er niet zijn. Nee, de fabels, die zijn, uh, die zijn wel echt uh, teleurstellend. Pak even je koffertje ga ga heel snel terug. Hè? Ja, echt wel. De fabels. Ja, daarom. Kan, kan ik nee. dat zeggen of niet? <laughs> Sorry. Over de fabels mag ja. je het zeggen ja. voor mij. De sprookjes niet, die mogen nee. blijven. Maar de fabels, die hoef ik niet meer. Die hoef ik niet meer. Dus die moet het koffertje pakken. Die mogen het koffertje pakken. Paspoortje inleveren. En je mag terugvliegen. Snap je? Vliegen. Ja. <lacht> ja, ja, ja. ja. Je, je zit wel in de flow. Je, je zit wel lekker ja, in de ja, flow hiernaast. Goedverdorie. Okay. Ja. Nou, ja, ja, er staat, trefwoorden staat er. Fabel, grappig verhaal. Nou, dat is een leugen. Marokko, dat is waar. Vlieg. Zat erbij. Zat erbij en flow zat er ook bij. Ja, ja. Nou, maar grappig vond maar het... Maar flow zat er niet in. Nee, dus dat geeft geen. Nee, dat niet. Nee. nee. Grappig verhaal, zeker niet. Nee. nee. Ja, en een, dan, staat uh, op dan staat hij in de top 10, hè? Ik zei inderdaad van top 10 van de top 100 van de World Guinness Book, Records, Guinness Book of World Records. Ja. En, dat, en, dat, en dan krijgen we gewoon dit. Ja, maar wacht. Dit gaan, wij, dit gaan wij veranderen. Ja. Hij staat op nummer 10 van de sprookjes top 100. Dat meen je niet, toch? Wacht even. Hoor. Ja. Nee. Ja. Gewoon gelijk onder repelsteeltje. Hij staat boven de wolf en de zeven geitjes. Hij staat niet boven de haas en het schilpad. Nee. En zeker niet... Boven de hond en het bot. Ja, maar dat is wel echt een grappig sprookje... Of een fabeltje van Ja. Dat gaat over een hondje... En die, uh, die, die gaat naar de slager... En die pakt een lekkere worst... En die loopt er dan mee vandoor. En dan uh, oh ho, hul, loopt wa. hij naar het water. Nee, nee, nee, nee, wacht. Kan hem het niet vertellen. gewoon gaan doen? Nee, is één minuut. Dus is één minuut. En dan loopt hij naar oh, het we water. We Nee, stop. Hij loopt naar het water. En dan ziet hij... Er zit geen dialoog in. En dan okay. ziet hij zijn spiegelbeeld in het water. En dan denkt hij van... Nou, godverdomme, daar is een hond. En die heeft ook een groot stuk worst. Dus hij blaft naar die hond. En k'dash. Zijn vlees, dus zijn worst, die valt in het water. Oh, dat was Zonk helemaal naar de bodem. En de hond, die was zijn worst kwijtgeraakt. Nou, ben je lekker mee? Ja. god dan ga je met je worst... Ja, nee, zonder, zonder ja. de borst. Ja. Ja. En, en uh, de, het moraal eigenlijk van het verhaal is... Ja, wees blij met wat je hebt. Ja, ja, blaf niet naar het water. Niet blaffen naar je eigen schaduw. Nee, dat, dat, dat is niet handig natuurlijk. Maar nu ga ik hem aanklikken en kijk even of ik het bij het rechte eind heb. Ja, oh, ik heb gelijk. Ja, ja, Zo, hij gromde en hapte naar de hond in het water. Boem. Zo! Je kent hem gewoon. helemaal Helemaal uit je koppie. knal hem. Ja, echt wel. Gewoon in één keer. In één keer. En zelfs de laatste zin. Boom! Wow! Wees tevreden met wat je hebt. Boem, Doet hij even, hoor. Ja. Ken je als hopers. Maar dit was hem meer voor vandaag. Heb je nou hier iets op op of aan te merken? Dat kan. Mail naar uit de volksmond uitdevolksmond.gmail.com Doe je dat niet, dan kan het ook. Volg ons op Twitter. En de rest dat kan. Like ons op Facebook. Dan is mijn moeder een keer trots op me.